Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Mariel Hageman met het NOS-journaal. De NS en ProRail hebben dit weekend gefaald, vindt minister Schultz. Zij gaat de directies daarop aanspreken. Afgelopen zaterdag leidde sneeuwbui tot ontwrichting van het treinverkeer. Volgens NS-personeel lag de oorzaak voor een deel bij het crisiscentrum van de spoorwegen. Daar waren bij het begin van het slechte weer geen leidinggevende die belangrijke besluiten konden nemen. Verder blijkt dat ook nieuw materiaal niet is bestand tegen winterse omstandigheden. De oprichter van Wikileaks, Julian Assange, meldt zich binnenkort bij de Britse politie. Wat heeft zijn advocaat tegen de BBC gezegd. Assange meldt zich vrijwillig om vragen van de Britse politie te beantwoorden. Hij wordt in Groot-Brittannië nergens van verdacht. Zweden zoekt hem voor verkrachting en seksuele intimidatie. De leider van de junta in Birma heeft er serieus over gedacht om Manchester United over te nemen. Met hulpgeld na de orkaan Nargis in 2008, blijkt het Amerikaanse document op Wikileaks. Voor een bedrag van 750 miljoen euro zou Birma een belang van 56% in de Britse voetbalclub kunnen krijgen. Exact het bedrag dat Birma kreeg aan buitenlandse hulp na de orkaan. Minister De Jager van Financiën vindt het te vroeg om meer geld te stoppen in het Fonds voor Noodleidende Eurolanden. Het IMF en de Europese Centrale Bank willen een extra storting dat vergroot het vertrouwen in de euro, denken ze. Maar De Jager vindt dat er genoeg in zit. Op dit moment is dat 750 miljard euro. Ierland maakt nu als enige aanspraak. Martin Jol vertrekt met onmiddellijke ingang als trainer bij Ajax. Jol en Ajax hebben dat na overleg besloten. De 54-jarige trainer begon in juli vorig jaar bij Ajax. Onder zijn leiding eindigde Ajax vorig seizoen als tweede in de eredivisie... en won de club de KNVB-beker. Dit seizoen ging het allemaal wat minder en was er veel kritiek. Het weer vannacht droog in het hele land lichte tot matige vorst. Bijna overal dichte mist. Morgen overwegend bewolkt en droog. Het wordt 0 tot 3 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM het. in 2010. Al 20 jaar. Live. We En nu U. het laatste uur.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 shaped the earth, you're the one who formed my heart long before my birth. You are the one, you are the one everlasting, you are the one, Jesus your.